Dat is in feite iets dat je moet smoeren, hè, commissaris? Ja, ja, ja. Het ja, ja. is een cocaïne-derivaat. Een soort van. Wacht, kijk, wat staat hier langs boven? Uh, Methylamfetamine. Ja. Het is een kristallachtig wit poeier. mofriet, strafspuls, hè. Veel straffer dan gewone cocaïne. Ja, ja. ja. Maar ja als je daarvan pakt, hè... je begint te hallucineren. Je begint levensgevaarlijke toernooien te halen. Ja. eigenlijk het gevoel dat je superman ja, bent. Ja, ja, ja. Ik kan ook lezen, hè, Bruno. Maar waarom heet dat hier. Uh, Jabba...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 Maar dan van dorp, ja. Die was vrij content dat alles al weg was. God verdeck een vieze pruim is. Ah, maar. Ja, zei de reden. Zij ze zei, vertelde dat daar een vent zodanig achter de vrouwen zit dat er allemaal niet meer kan schelen. Ze wilde ze alleen maar opdoen wat dat er nog op te doen valt. En verder zei ze: Après moi, le déluge. Zo zei ze dat in het Frans? Ja, en wie werkt daar allemaal voor die NV-flip?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 Ah ja, om, om te bekomen van de emoties. Dat meent je niet? En wie heeft haar dat toegestaan? Ah, Inge mocht van haar zuster, Martine. Zij pakte de verantwoordelijkheid. Enfin, dat zei madame van Dorpen toch, hè? Ze mocht van Martine. Hm? Nu gaat Beekman wat meemaken, zeg. Ik heb nog altijd niet verteld waarom jij me hier hebt uitgenodigd, Jacques. Dan moet toch geen reden voor zijn, Roger? Mm -hmm. Ik hem niet dat ik een keer wat anders kan eten dan Ves. En zeker als hij goed gezelschap is. <laughs> Allee, kom. Ho, ik zal toch maar nog langer ah, drinken. Ja. In je leven kan het er wel niet meteen, maar uh, kom. <laughs> School. School. Is er al nieuws over die zaken van mijn zonen? Nee, dat kan niet hè. Het onderzoek kan nog niet ver gevorderd zijn, natuurlijk.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 De moord op niet zijn, maar natuurlijk heb gelost. Waarom verstaan we niet verkeerd? Nee, nee, ik blijf op. daar dag na dag bij mijn mensen op druk, zaak. Ze weten ondertussen heel goed dat ik discretie hoog in het vaandel voer. Zeker als er eerbare burgers en uh, ondernemers zoals jij betrokken partij zijn. Voilà, bedankt dat je begrip hebt voor mijn situatie. Wat denkt, je, bestellen we nog een dessertje? Of een poescafé'tje? Of gaan we naast in de Koeiba een sijaartje roken en een Havana Club drinken? Dat is een goed idee. Rustig, ondermaans rustig. Nee. Hopkijt. Hey. Uh, Pieter, hou je jas maar aan, he. je moet nog weg. Oeh, moet nu toch niet gaan wandelen met de romp? Nee, nee, maar jij moet nu direct naar Koeiba. Koeiba? Ja. Dat Cubaans gedoe van de kathedraal, ja. vergeet, dat maar. Daar hebben ze waarschijnlijk geen voor. Pieter Beekman zit daar op u te wachten. Ach. Hij heeft daar een dinertje gehad met iemand. En hij wil nu met u praten. Over die vingerafdrukken van hem. Ah, is het zover? Ja.